Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is heel belangrijk dat Europa stabiel blijft, zei de Amerikaanse president Biden... nadat hij met de president van Polen over de NAVO sprak en over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Even daarvoor gingen de Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie ook voor het eerst om tafel met die van Oekraïne... Ondertussen oefent het Russische leger op eilanden die volgens Japan bij hun land horen. De twee landen waren aan het onderhandelen over de eilanden die tussen Rusland en Japan in liggen. Maar nu zijn er dus 3.000 Russische militairen, zegt correspondent Anoma van der Veren. We hebben een vijandelijke inval geoefend daarover duidelijk een provocatie richting Japan. Uh, dit komt natuurlijk omdat uh, premier Kishida van Japan heeft gezegd... ...het nou, is Japans grondgebied. Dat, initieel zei Japan dat niet... ...omdat ze officieel nog onderhandelingen aan het doen waren. Maar die liggen stil nadat Japan sancties instelde tegen Rusland... ...vanwege de oorlog in Oekraïne. Bij een verkeersrussie in Nijmegen is gisteravond laat... ...een man van 30 zwaar gewond geraakt. Volgens de politie is hij aangereden... ...toen hij uit zijn auto stapte om verhaal te halen... De verdachte, een man van 19, kon even later worden opgepakt. Waarover ze ruzie hadden, is nog niet duidelijk. En ben jij alweer naar een concert, de bios of het theater geweest? We kunnen, stuk, uh, we kunnen weer massaal uit, want zalen mogen weer vol. Maar er worden nog een stuk minder kaartjes verkocht dan voor corona. Theaters denken dat vooral ouderen nog voorzichtig zijn. En dat mensen het niet echt meer gewend zijn. Ook deze mensen zijn nog niet naar een voorstelling geweest. Nee! Speelt corona daar een rol in? Dat het misschien toch nog spannend is om in een volle zaal te nee, zitten? want ik sta in het onderwijs, dus ik heb de heleboel corona om me heen. Dus dat is het niet. Het is een beetje ongewoon geworden, denk ik. Ik ben het eigenlijk helemaal ontwend, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Het zit nog helemaal niet in mijn systeem. wat erg eigenlijk, hè? Vooral grote namen verkopen wel tickets, terwijl onbekend talent het moeilijker heeft. Het weer het is vanmiddag tot 18 graden in het binnenland. In het noorden wat meer bewolkt. Morgen zonnig en een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de A10, watergraafsmeer richting de Amstel, staat bij Amsterdam over Amstel 2 kilometer file. Door politieonderzoek zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 In het tweede uur, derde uur van Zandvoort op zaterdag openen we met deze van Alfred Cheetham. Je hoorde SOS, een lekkere danceclassic uit de jaren tachtig. Welkom terug, Zandvoort. Het derde uur, het, daarin de volgende onderwerpen. Nou, uiteraard gaan we zo meteen naar de volgende muziek weer schakelen naar Jan van der Leden voor het einde van de tweede helft van Aalsmeer tegen SUV Zandvoort. SV Zandvoort kroop door uh, het oog van de naald uh, met uh, een gele kaart in plaats van een rode kaart. Ik denk dat Jan een rode kaart had gegeven. Ja, volgens mij wel. Ja, ja. We, we komen goed weg daar. En, uh, een, en uh, Zandvoort uh, een schot op de paal. Dus ze komen steeds dichter bij de goal. Dus uh, kijken hoe de stand uh, van zaken is aan het einde van die tweede helft tegen Aalsmeer. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk uh, Pit Report. Want uh, ja, de derde vrije training is zojuist uh, beëindigd. Uh, daar hebben we zometeen de, de eindstand van. Het uh, was weer een spannend gebeuren tussen Ferrari en, uh, en uh, Red Bull. Hè? Ja, dat scheelde niet veel. Albican, heel weinig. En, uh, en uh, hoe heet het? Uh, de Mercedes moeten uh, zich zorgen gaan maken. Want uh, dat uh, ging niet al te beste. Daarover later meer. Uiteraard, rotte klok van half vijf hebben we dier van de week. En die luistert deze, dit, deze week naar de naam uh, Jack. En het gedicht van de week, ja, dat is weer uh, voor de liefhebbers... een um, kwart voor vijf een uh, heerlijke, vrolijke uh, gedicht. En met de pakkende titel, Altijd dichtbij. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En kijk, uh, www.zfm-live.nl, kijk je live mee, Studio Tolweg, Tina. Dit weekend een heel sportief uh, weekend in Zandvoort. We hebben vandaag uh, de dertig uh, van Zandvoort... met. Uh, Heel veel lopers uh, actief. Morgen natuurlijk dat hele grote evenement. Uh, onder meer op het uh, circuit. We hebben het over de Sandvoort circuitrun. Maar daarvoor in de ochtend hebben we nog uh, 3500 wielrenners. Uh, die over het circuit heen gaan. En ook het uh, centrum uh, van Zandvoort. Want dan is het tijd voor de omloop van Zandvoort. Nou speciaal voor alle omlopers gaan we de volgende plaat draaien. Bicycle, bicycle.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 morgenochtend is het de beurt aan de fietsers hier in Santfoort 3500 deelnemers voor de omloop van Zandvoort. Ik zat daar denken, van. Ja, ga ik nou op fietsen draaien of uh, deze? Nou, uiteindelijk is het, uh, de bicycle race geworden, de single van Queen.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 Ze zeggen niet veel, ze kijken soms onaardig uit de ogen. Ze doen dan net alsof ze heel wat zijn, of gedragen zich alsof ze alles mogen. Maar zelfs al zijn ze lief om mee te praten, nou, mooi goed gezelschap om mee uit te gaan. Bijna het gaat er niet sneller meer van kloppen en het blijft er ook niet stil van staan. Soms zie vrouw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 periode stond onder meer ook in Nederland in het teken van seksueel overschrijdend gedrag. Bij onder meer de Voice of Holland. Nou hadden ze nou naar Marcel de grote geluisterd dan hadden ze geweten dat ze dat eerst allemaal moeten vragen natuurlijk. Hè? Alles wat je doet bij de vrouw eerst vragen. Bijvoorbeeld ook, mag ik naar je kijken? Nou een hitje van alweer vele jaren geleden. Wel leuk om weer eens te draaien. Hier bij CFM... We gaan voor uh, inderdaad het uh, laatste gedeelte van de voetbalwedstrijd uh, weer naar Aalsmeer toe. Ben je nog een beetje vrolijk, Jan, of niet? Zijn vrolijk, maar uh, voor de wedstrijd uh, niet echt. Niet echt, want wat is er gebeurd? Het het verschil nog steeds, dat wel. Maar, uh, we gingen weg het eerst uh, op de nette Geert. Toen was het 1-0 en toen werd het 2-0 voor Aalsmeer. En kort brak kast door en werd het 2-1. Dat is heel mooi. Maar, waar het niet dat Salim twee keer zich vrij speelt. Eén keer staat dat Berg helemaal vrij. En de andere keer is het west helemaal vrij. En Salim gaat helemaal alleen door. De scouts ging zo vloor. Het was echt voor het. Hoe uh, noemen we ja. dat? Ja, ja, voor het we oprapen we eigenlijk. Je ja. hebt een beetje erin gelegd die geval. Ja. Maar, dus nu staan we gewoon nog steeds vrij. Op oh. dit moment zijn we wel beter en we spelen. Uh, nu met drie mensen achterin. Dan heb heeft toch geschieden hem nu een in de corner. Die wordt ingokt. Ja! Ja ja, in ja, ja, ja, Ja, ja, ja, ja, heerlijk. Kijk, kijk, kijk. 2-2. Goed nieuws, twee, twee. Jan. Hey. Dat is echt heerlijk. Ja, lekker. Ja. Heerlijk, dus, ja, hoe lang uh, staat er nog op het uh, bord om te spelen? Te... De 84 minuten op het uh, scorebord. Dus ik denk dat er nog wel een kleine half minuten bij komen. Oké, okay, nou, als we, als we zo doorgaan, eh, gewoon eventjes ja. uh, Wiens mee naar huis nemen, zou ik ja. zeggen, toch? Ja, absoluut. Ja, die, die papers die moeten toch uh, zo langs inderdaad flink gaan werken. Ja, dus, uh. ja, ja, dat dacht ik wel. ja. ja. Dus helemaal goed. Uh, Jan, dankjewel. Hou oh, je ons op de hoogte als er uh, nog wat uh, gebeurt. Dankjewel in ieder geval voor je bijdrage. En we spreken je de volgende keer, uiteraard, weer. Oké, okay, geniet van het mooie weer, hè? Ook daar. Hoi. Okay. Hoi. Dat was Jan van der Leden, inderdaad, voor ons aanwezig bij de wedstrijd uh, efsa als Meer tegen SV Zandvoort. 2-2 met nog een minuutje of acht te spelen. En hier is uh, What Do I Do. What do, I do? die zeker past bij het weer van vandaag, dat is van Phil Fern en Galaxy en What Do I Do? CFM Race Radio pit report, pit report. Ja, door het einde van de, nou ja, einde, bijna het einde van de voetbalwedstrijd zijn we ietsje later met uh, de pit report, maar er is weer uh, voldoende te melden. Alweer, we hebben net nog uh, de derde vrije training uh, gevolgd en het was weer reet spannend. Ja, maar uh, ja, het wordt, uh, de, de, de Formule 1 wordt natuurlijk wel een beetje overschaduwd uh, in Jeddah door die uh, bomaanslag van uh, de rebellen gisteravond. En er was, er is, gisteren tot laat in de nacht is er overleg geweest tussen coureurs, tussen teamleiders met uh, ja, de, het gevolg dat inderdaad vandaag gewoon gereden werd. Maar toch nog even terug naar de, dat incident. De 20 Formule 1 coureurs stonden in de nacht van vrijdag of zaterdag... naar beraad op een gezamenlijk standpunt om niet te racen. Na de eerdere raketaanval op een oliedepot op 10 kilometer van het circuit. Daarvoor waren de Formule 1 uh, leiding en de teambaas al overeengekomen... dat het raceweekend gewoon door zou gaan. Maar de coureurs besloten vervolgens samen een vergadering te beleggen. Duidelijk was dat zeker vijf coureurs... onder wie naar verluidt Lewis Hamilton, Fernando al en Fernando Alonso liever niet meer wilde racen in Saoedi-Arabië. Vervolgens werd er een punt bereikt... dat de overige rijders solidair waren... ook nadat domi Dominem Kali uh, en sportief directeur Ross Braun... zich bij het onderhoud hadden gevoegd... en daarop de ruimte weer verlieten. Rond half twee uh, die nacht half twaalf Nederlandse tijd stonden de coureurs voor 100% achter het standpunt om niet verder te racen, waarna alle teambazen zich weer in de vergaderruimte aan het begin van de paddock melden. De teambazen hebben de coureurs er in een volgend half uur, duur, half uur durend overleg blijkbaar van kunnen overtuigen dat racen toch echt de beste optie was en dat de lokale autoriteiten garanderen dat de veiligheid gewaarborgd is. De mate van security rond het circuit is verhoogd... en er is ook een afweergeschut aanwezig. Het is nog wat hè, in de Formule 1. Afweergeschut neergezet naast het circuit. Niet normaal. Daarnaast zijn de veiligheidsorganisaties ervan overtuigd... dat het circuit geen target is van de jemenitische rebellen. Een half uur later verlieten de teamwazen de ruimte weer om zich te begeven richting de Formule 1-leiding. En even later melden namens de coureurs ook George Russell zich daar. Vlak daarna, om half drie s'nachts in Jeddah werd duidelijk dat het raceweekende gewoon door zou gaan. Nou, en dan gaan we natuurlijk even kijken naar de derde vrije training. Ik heb steeds kwalificatie in mijn hoofd. Het is pas om zes uur van de Nederlandse tijd vandaag. Als de voortekens niet bedriegen ontlopen Ferrari en Red Bull elkaar ook in Jeddah weinig. Charles Leclerc zette tijdens de derde vrije training de snelste tijd neer. De Ferrari-coureur Ferrari ging op de zachte banden rond in 1.29.735. Dat was slechts, en dan moet hij luisteren, 33.000ste van een seconde sneller dan Max Verstappen. Het is nog wat. Vlak daarachter volgde die Red Bull teamgenoot Sergio Perez, gevolgd door Leclerc compan Carlos Sainz. Mercedes bleef opnieuw, achter Lewis Hamilton, bleef, uh, bleef opnieuw achter Lewis Hamilton... bleef net binnen een seconde van Verstappen... en kwam niet verder dan de elfde stek. George Russell noteerde de veertiende tijd. Opvallend, de zeven langzaamste coureurs in de derde training... rijden allemaal met een Mercedes-motor. Hey. Zoals gezegd, om zes uur Nederlandse tijd start de kwalificatie in Jetta... waar het dan twee uur later is... Nou, gaan we nog eens even kijken naar uh, de uitslag van die vrije training. Zoals gezegd, Charles Leclerc was de snelste met 1'29'7'35. Gevolgd door Max met 1'29'7'68. Dat, dat, is, dat, is, dat is ineens een zucht adem. Nou, derde Perez, vierde Carlos Sainz. Verrassend, maar toch leuk om te vermelden. Een vijfde stek voor Valtteri Bottas in de Alfa Romeo. Nou, gaan we nog even verder. Kevin Magnussen op 8. in de Haas is ook uh, zeer verdienstelijk. Fernando Alonso op 9. En Yuki Tsunoda op 10. Ja, dat zijn toch andere starten... of andere uitslagen dan dat we gewend waren. Ja, de kwalificatie moet nog komen, hè? Ja, dat is waar. Nou, nog even gezegd. Lewis Hamilton dus op 11. En uh, waar hebben ze zo'n team? George Russell op uh, 14. Goed, om 6 uur nou vanavond de kwalificatie... Uh, voor de race van morgen... En die is begint morgen om 7 uur, uur s'avonds. Nieuwe zomertijd, hè? Zomertijd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De klok vooruitgezet. Juist. Aankomende nachten om 2 uur. Dus om 2 uur, 2 uur is het ineens 3 uur. Dankjewel voor deze Pit Reports. Het, de beginperiode van deze radiosender uh, CFM. Ja, 31 jaar geleden ongeveer ook deze signal uh, van Crash En uh, de House Arrest. Lekker om hem uh, weer eens uh, voor jullie te draaien op deze de hele zonnige zaterdagmiddag. En het uh, dier van de week gaat wel lekker trouwens. Hè? Als wij een dier hebben, dan... Uh, is hij zo weg uit het asiel, Albert John? Klopt. Dus wat dat betreft is dat een goede, goede zaak. Zeker, want je hebt weer een nieuwe die ja, zich wil je, voorstellen. Ja, het is een beetje, je kan het niet zien op de radio... maar als je die foto van Jack in dit geval ziet... dan begrijp je dat ze haar goed moet zitten. Prachtige, Prachtige... Jack. Russell. Nee, nee. Geen... Oh, nou, oké. Okay. In ieder geval, hij heeft een heleboel haar. Als je haar maar goed zit, dat is ook het motto... Van, uh, van Jack. want uh, Zoals gezegd, zijn naam is Jack... en uh, hij is een kruising van poolie van bijna vijf jaar. Het ging helaas niet goed in mijn vorige huis... dus ben ik op zoek naar een nieuwe plek. Leest u zich goed in over mijn ras... of bent u hier al bekend mee? Super, lees dan verder. Dan weet u hoe mijn vacht verzorgd moet worden... en wat uh, u van mijn karakter kunt verwachten... Ik ben een vriendelijke hond, wel kijk ik even de kat uit de bal met nieuwe mensen. Soms zie ik het ook niet zo heel goed, dus vandaar dat ik zo'n mooie knotje heb. Ik knuffel en speel graag met mijn baas en eenmaal gewend aan elkaar heb je ook een maatje aan me. Een huis met kinderen is voor mij te druk. Ik hou gewoon niet van al die drukte en veel visite. Mijn eigenaar moet mij hierin ook wel in begeleiden. Soms kan ik een grote mond hebben. Ik roep dan indringers pas op. Als u rustig blijft en dit in goede banen leidt, is dat geen probleem. Met andere honden kan ik prima overweg... al reageerde ik bij de vorige baas anders dan in het passion waar ik, waar, waar ik kwam. Bij mijn vorige baas kon ik een grote mond geven om ze weg te jagen... en in het passion stond ik altijd in een groepje honden en speelde ik ook. Ook hier is de juiste begeleiding zeer belangrijk. Ik ben naast dat ik leuk ben om te zien ook super slim. Ik kan speuren als de beste en zoek een baas die actief met mij aan de slag wil... Gehoorzaamheid, speuren of een andere cursus of bezigheid lijkt mij erg leuk om te doen. Het is nog zeker belangrijk om samen iets te doen, zodat ik daar in mijn, in mijn energie in kwijt kan. Ik ben gek op zwemmen, dat is leuk met zo'n bosha. Uh, of door de modder rollen, kan er ook nog wel bij. Maar dat is misschien net niet altijd zo handig. Maar het moet af en toe toch wel kunnen. En ziet u het zitten met mij, dan hoor ik graag van u. En waar verblijft Jack? Jack verblijft in het dierenthuis, Kennemerland.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 Draaiden we speciaal voor ons uh, dier van de week. Uh, uiteraard. Hè? Als je haar maar goed zit. Uh, speciaal voor uh, Jack. Je hoorde inderdaad uh, de single uh, uit de jaren 80 van uh, Vulcano. Leuk om hem weer eens uh, terug te horen. Deze hoorde ik van de week uh, bij een collega radio station. Ik denk, die dance die ga ik zaterdag ook draaien. Bij deze plaat gaat het lopen dan net eventjes wat sneller hè, voor uh, alle deelnemers aan de 30 van de Zandvoort vandaag. Even deze van uh, Frank de funky van Kiestaf. Ja, morgen hebben we nog uh, de omloop uh, in de ochtend 3500 uh, fietsers die dan uh, actief zijn. En uh, in de middag uh, de circuiten, uiteraard uh, heel veel uh, mensen die uh, geoefend hebben om mee te lopen met uh, de circuiren uh, hier op het circuit uh, van uh, Zandvoort. Maar we hebben ook de echte geoefende lopers. De echte kampioenen die meedoen en die gaan voor een goede tijd morgen. De grote namen zullen ze maar even noemen. Ja, want er worden hoge snelheden verwacht morgen met de Zandvoort circuitrun. Met de deelname van Khalid Chakout en Frank Futselaar. Zij starten bij de circuitrun op pole position. En hebben de beste papieren om de hoofdafstand van 12 kilometer morgen te winnen. Als het startsein op Groen springt... rennen zij als eerste richting de scherpe Tarzanbocht. Bij de vrouwen zijn in de pitstraat de ogen gericht op Rut van der Meijden en Lotte Krause. Khalid Shalut en, en Frank Futselaar Frutsela, zijn momenteel de snelste Nederlandse wegatleten. De 35-jarige Chakoud liep recent in Manchester een persoonlijk record... op de 10 kilometer in 28,36 minuten... en reisde, vervolgens, uh, uh, reisde afgelopen zomer af naar Tokio voor zijn eerste Olympische Marathon. De nationaal kampioen op de marathon maakte al eens furoren in Zandvoort... want in 2011 was hij als tweede afgevlacht in 35,59 minuten... de zesde tijd aller tijden gelopen bij een Zandvoort circuitrun. Futselaar liep net als Chakoud de Olympische limiet op de marathon, maar reisde niet af naar Tokio omdat hij niet de beste, bij de beste drie Nederlandse atleten zat. De 30-jarige atleet met een persoonlijk record van 29,90 minuten op de 10 kilometer heeft zijn vizier nu al gericht op de Olympische marathon van 2024 in Parijs. Futselaar was afgelopen weekend al in vorm tijdens de 10 kilometer in Berlijn, 29,21 minuten. In dezelfde race liep uh, Vilmon Tesvu naar 29,00 minuten... en meldt zich hierbij ook nadrukkelijk op voor het podium in Zandvoort. Op de startlijst staan naast Chakout, Futslaar en Tesvu... de volgende namen. Ronald Schreuer, Gianluca Zorgia, Tom Hoogboon en Edwin Scherps. Bij de vrouwen wordt het morgen een gevecht... tussen de nationaal kampioen Marathon en de 3000 meter Indoor. Rutte van der Meijden tegen Lotte Krause. Van der Meijden raakte het uh, snelle asfalt al eens aan in 2011... toen ze vierde werd op de 12 kilometer, 23,07 minuten. Krause werd onlangs nog nationaal indoorkampioen op de 3000 meter... en afgelopen zomer verbrak ze bij het uh, NK 10 kilometer in hem... haar persoonlijke record van 34,09. Andere kanshebbers hebben op Eremetaal zijn Ineke Koldam... Lisanne Wilkens, Marcella Herzog... En Eva van Zonen. Dat, dat belooft een snelle en mooie, zeker met dit prachtige weer... een snelle zandvoort te worden. En de, de prijzen zullen onder de grote namen worden verdeeld.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 Mijn bol in mijn stony handpie. Ik heb flessen in de koelkast net als janky. Drank heb ik klantie van bier, een pallet of drie. Zelf doe ik een paf net Jean-Marie. Consistent heb ik feest in de tent. Space ongeremd. Gekke tramalan, jonkokrol met croissant. Batra in mijn hand en trek twee cassofflé in de frituur gelapt. Zorgen zijn vanmorgen gaan door tot laat. Straks vroeg op, maar vroeg woord bij de daad. Zo kom je bonje, cross en fino. Dit is het laatste rondje. Schijf nog een vino. Deze nacht en? nog jong komt de zon al op. Gaan we af single vanavond van Chris Cross Amsterdam Donnie en uiteraard ook Tina Martin, ja, de oude single van André Hazels uit mijn bol in een nieuw jasje vanavond, en dat kan je ook doen bij Johan vanavond uit je bol gaan denk ik, dus zeker weten, nou, wij gaan nog het gedicht van de, nou had ik hem klaarstaan Albert-Jan, ik ben de hele, de hele lijst is hier in één keer weg. Nou, kan we dat nou? Even, ja, dat weet ik ook niet kan gebeuren, het toch? Even kijken, hoor. Nou, ik heb de agenda net weggelegd. Uh, ja, nee, nee, nee, altijd, altijd, altijd dichtbij. Ja, het gedicht altijd heet, dichtbij. heet altijd dicht, Maar er hoort deze bij. Het gedicht. Oh die? Ja. In de vroege morgen. Elke vroege morgen. Lees ik alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan de hand? Ik ben altijd dichtbij je. Weer een stukje vrijer. Elke nieuwe dag en op elke tijd. Ja, we proosten op het leven. Stress even vergeten. Genieten van hoe simpel geluk kan zijn. Ik ben dichtbij. Het is al lang geleden, het is zo lang geleden... Maar nu staan we weer samen in de kroeg. Tja, het duurde even. Maar nu gaan we weer leven. En haal ik alles in en krijg geen genoeg. Laat die tijd maar komen. Dan maar komen. Volg. Volg je nieuwe dromen. Ze zijn wel dichtbij. Dan jij eigenlijk denkt. Laat je zorgen verdwijnen. Leef. En voel je veilig. De krant is er voor jou. Op elk moment. En waar je ook bent. Ja, de uren die vliegen. Laten we gaan. om Aan die dagen die jou zijn gegeven. Samen gaan we er tegen aan. In de vroege morgen. Elke vroege morgen. Lees ik alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Of gaat de zon nog schijnen? En wat is er toch in de wereld aan de hand? Ik ben altijd, maar dan ook altijd dichtbij je. En weer, weer een stukje vrijer. Elke nieuwe dag en op elke tijd. Ja, we proosten op het leven. En voor altijd, altijd dichtbij je. God knows Cause you eigenlijk een beetje een uh, sport van uh, plaatjesjatten van uh, collega Fred Heij. Hey, is het niet van Entertainment for You uh, die we vlak voor uh, vijf uur even uh, voor je neus uh, wegdraaien, Fred? Uh, dat ja. zijn dus wel de avondplaatjes ja, van dat de Ciel of Ja, dat zijn de van de of Club, ja. inderdaad. Want uh, Randy Van Warmer, die uh, ja. draai ook wel eens? Ja, zeker. Just when I needed ja. you most, hoor je juist. Ja, zometeen weer entertainment voor u om vijf uh, uur. De gast uh, van vanmiddag zit al naast je. Ja, die, die was mij al voor. Ja, zeker. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Johan Kittenberg. Ja, Ik denk ik begin met een ja. koffie. Ja. Sorry. Johan, welkom. Ja, nou, Johan gaat uh, tenminste wij gaan het hebben over zijn nieuwe single. Uh, ja, je bent mijn engel, mijn liefde. Dus nou, daar heb ja, je een gedicht. Heet? Daar staat ja? volgende ja? week nee, al... Okay. Uh, Geprogrammeerd. <laughs> ja, en wij Was hebben hem al uitgebreid gehoord hoor. Ik ja, denk, zal ja, ik hem ja, nog ja, even ja, draaien of zo? Welge okay. vlak voor vijf rijden. Niet ja, gedaan. Had, die had, is had voor gekund, jou. Had gekund. Hé, hey, um, we gaan ook nog bellen met uh, John Enter. Uh, zijn nieuwe single heet uh, Voor Nu en Later. En Marco Mark gaan we bellen. En zijn single heet uh, Vanavond. Kijk, Marco Mark. Ja, ja, ja wie, graag, ken, wie kent ja. hem niet, toch? Ja, hij is hier, hier ook aanwezig geweest in de studio. Ja, zeker. Maar hij heeft niks te maken met de plaat die ik net draaide vanavond. Uh, Allebei dezelfde titel dan, zeg maar. Vanuit uh, je bol, uh, weet je wel? Die single. Vanavond uit de bol. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Hmm. Oh, ja. nou, maar Johan gaat vanavond ook. Jij gaat ook weer uit je bol vanavond. Ik ga vanavond zwaar uit mijn bol. Waar ga je Ja, uit ik, je bol? ik ga vanavond uh, zwaar uit mijn bol in het gooi in Hilversum. Uh, Café Zoof. Uh, om half tien en daarna ga ik naar, ja, uh, yeah, ga ik naar, dat ga ik zo moeten zeggen. Ik ga die plaat nou maar weer kwijt. Nee, dat, uh, ja. dat, dat, uh, dat, dat is, is de cliffhanger niet. voor <laughs> wordt, het, voor volkomen. Uh, eerst naar Hilversen. En dat is ja, een hele speciale, want ik doe iets wat ik bijna nooit doe. En uh, ik doe het puur voor een vriend die daar is. En dan gaan we als uh, Look Like Houses. Look Like Houses. Uh, Oké, okay. okay, dus uh, nou ja, ben je net uh, goed uh, opgewarmd met die plaat die ik draaide? Ja, een mooi plaat, gezellig. Ja, helemaal goed. Nou... Fred, en uh, ja, straks weer uh, ruimte voor uh, verzoekplaten ook, neem ik aan. Jazeker, zfmartisten.nl en dan uh, even een mailtje sturen. Of uh, eventueel naar de studio bellen, mag ook nog. is uh, 023 Vind je dat een te moeilijk telefoonnummer kan je ook draaien 023 573 1969. Is veel makkelijker. Ja, toch? Ja. ga het gewoon een mailtje sturen. Ja, dat kan naar ZFMartiesten.nl Oké, zfmartiesten.nl En daarvoor een e-mail? Nee, een e-mail. De e-mail, ja. Dan moet je naar Aperstad. Of, naar of, uh, of, of, nou, inderdaad, naar uh, zandvoortradio.gmail.com. Uh, die bedoel ik, die ah, bedoel okay. ik. Nou, straks, dus uh, weer een uh, gezellig uh, programma. Met uiteraard ook uh, de muziek van uh, Johan, die we zojuist al uh, eventjes uh, in onze uh, uitzending hadden, Albert-Jan. De primeur. Hebben we weer goed geregeld, hè? Ja. Draai ik niet alleen de platen weg van Entertainment View. Maar ook nog de gasten die heb ik alvast in de uitzending. En uh, See of Love uh, draai ik uh, voor je weg. Vind je me nog aardiger? Ja, gelijk aardig, ja, Nou, veel plezier, Fred. Dankjewel. Ja, dankjewel. Wij gaan uh, straks van uh, Fred's programma uiteraard uh, genieten. Zit erop uh, voor ons, uh, meneer Vos? Ja, wij gaan ons uh, in het uh, gevoel uh, begeven. Ja, onrustig Zandvoort. Jazeker. Ja, zeker. Het is uh, lekker druk. Ja. Gezellig met uh, de dertig en morgen met de omloop en uh, de circuitrund. Geniet van een heel mooi uh, zonnig en sportief weekend uh, hier in Zandvoort. En dan zijn wij er volgende week weer op de zaterdag... met Zandvoort op zaterdag. Een hele fijne zaterdagavond en bedankt voor het luisteren. Dag, doei doei! things in love or bad. They can really might you made.